9 uur. Dit is Radio 1 met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Een second opinion. Nou, prima, vinden specialisten, maar dan moet u het wel zelf betalen. Horen straks de patiënten daarover. En in de Verenigde Staten zijn na tien jaar vermissing drie vrouwen levend teruggevonden. Hoe dit zo dadelijk meer over is het NOS-journaal met Jan van der Putten. In sint willebroord staat een café in brand... nadat een auto tegen de gevel was gebotst. Vlak na de botsing tegen café De Toffe Peer sloegen de vlammen uit de ramen de politie. Nou, wij weten dat hier om half vijf vanmorgen... een brand is ontstaan in een pand aan de Dorpstraat En uh, we hebben het vermoeden dat dat uh, mogelijk... een brandstichting zou kunnen betreffen. We weten dat nog niet zeker. Dat komt omdat wij op dit moment het pand niet in kunnen natuurlijk. Er wordt nog geblust. Dus ook onze rechercheurs kunnen daar het onderzoek nog niet naar starten. De brandweer ontruimde... Enkele woningen omdat het vuur in de buurt kwam van huizen achter het café. Een verslaggever van Omroep Brabant. De brand is niet overgeslagen op andere woningen. Dat leek er even wel op omdat, uh, omdat het hier heel dicht uh, tegen elkaar gebouwd is. En het café ook nog een, een, een zaaltje erachter heeft met een discotheek. Er zijn wel uh, uh, daar brandweerlieden naartoe. Er was heel veel rookontwikkeling en er is preventief geblust. Ooggetuigen in Sint-Willebroord zagen na de botsing van de auto tegen het café twee mannen weglopen. En pas daarna zou de auto in brand zijn gevlogen. De orde van medisch specialisten wil dat patiënten in het vervolg zelf mee gaan betalen aan een second opinion. Dat is een nieuw onderzoek door een andere arts. Voorzitter, de graven van de orde pleit voor een eigen bijdrage aan zo'n second opinion. Hij gaat minister Schippers voorstellen om dat als bezuinigingsmaatregel in te voeren. Volgens de graven worden er maar zelden nieuwe diagnoses gesteld. En tegelijk worden er voor een second opinion wel veel kosten gemaakt... die eerder ook al vergoed zijn uit de basisverzekering. Op de Filipijnen zijn vier buitenlandse toeristen en een Filipijnse gids omgekomen door een plotselinge vulkaanuitbarsting. Met een groep van twintig toeristen brachten ze de nacht door op de vulkaan Mayon. De omgekomen toeristen zijn drie Duitsers en een Oostenrijker. Sommige bronnen zeggen dat zij en de lokale gids giftige gassen hebben ingeademd. Anderen melden dat ze door brokken steen zijn geraakt. PostNL heeft in het eerste kwartaal een netto verlies geleden van 410 miljoen euro. In dezelfde periode vorig jaar werd nog 633 miljoen winst gemaakt. Het verlies is volledig het gevolg van de forse afschrijving op het belang in TNT Express. De omzet van PostNL is afgelopen kwartaal licht gestegen. Gemeenten zijn steeds meer geld kwijt aan onkosten voor mensen in geldnood. Iemand die zijn geldzaken niet zelf kan regelen... vanwege geestelijke of lichamelijke beperkingen... krijgt een bewindvoerder toegewezen. En als hij die niet kan betalen, doet de gemeente dat. En die kosten lopen steeds verder op, zegt wethouder Smit van de gemeente Almere. Dat is uh, echt kassa uh, met een uitroepteken voor ons. Want in 2008 betaalden we als gemeente Almere nog maar 50.000 per jaar aan dit soort zaken. En uitgaande van de kosten op het eerste kwartaal 2013 wordt het al een miljoen per jaar. Gemeenten vinden dat ze mensen in geldnood beter zelf kunnen helpen dan door bewindvoerders. Gedetineerde asielzoekers in Rotterdam zijn in hongerstaking gegaan. Volgens het ministerie van Justitie zijn het 60 asielzoekers... die sinds gisteren weigeren te eten en te drinken. Het zijn vooral vreemdelingen die aan de grens zijn geweigerd... en uitgeprocedeerde illegalen. De advocaat van een van de hongerstakers in Rotterdam... noemt de situatie onmenselijk. In het AD zegt hij dat de asielzoekers nauwelijks hun cel uit mogen. Justitie is met de groep in gesprek en geeft medische hulp. Vorige week begon ook een groep asielzoekers op Schiphol aan een hongerstaking. Daar zouden nu nog tien mensen aan meedoen. En dan nog het weer. Toenemende bewolking en vanmiddag van het zuidoosten uit buien met kans op onweer en hagel. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook morgen in de middag en avond buien. Het wordt dan 17 tot 21 graden. Gekeersinformatie, Wijnland, zwaan we de AWB. alles alweer vrij? Nou, nog niet helemaal alles, maar de files die er nog staan... die lossen wel snel op. In totaal nog zo'n 30 kilometer file. De langste files zien we nu nog op de A9, Alkmaar richting Amstelveen. Voorknopend Badhoevedorp, 6 kilometer. En de A28, Zwolle Utrecht, bij Amersfoort, ook 6 kilometer. Een second opinion krijgt u over ruim twee minuten. Geachte heer Jaling van Leenstra vastgoed...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 Lara Goedemorgen, het is zes minuten over negen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry is aangekomen in Moskou... om te praten met de machtigste bondgenoot van Syrië, Rusland. En specialisten willen dat patiënten meebetalen aan een second opinion. Het leidt zelden of nooit tot een andere diagnose kost veel geld... en is dat nou eigenlijk allemaal wel goede besteding van zorggeld? En second opinions komen ook steeds vaker voor... zegt vertegenwoordiger van de specialisten Frank de Graaf. En dus zou dat een mooie bezuinigingspost kunnen zijn, zegt de graven ook. Wilna Wind, directeur van de patiëntenfederatie NPCF. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van de opmerkingen van de graven? Ja, het is een probleem dat we uh, kennen. Dokters hebben eigenlijk een beetje een hekel second opinions. Ze hebben hun werk gedaan uh, naar hun idee. Maar dan zit de patiënt toch met uh, ongenoegen. Die voelt zich niet gehoord. Uh, voelt zich niet goed begrepen. Mm -hmm. uh, het lukt blijkbaar niet om daar een goed gesprek over te voeren met de dokter... Uh, terwijl dat de echte oplossing zou moeten zijn natuurlijk. Ja, en dan wordt er gegrepen naar het middel van de second opinion. Uh, ik snap het probleem van de dokters wel hoor. Maar de oplossing van, uh, ja dan mogen we die second opinion maar uh, een stuk moeilijker toegankelijk maken. Maar dat doe je natuurlijk door daar een prijskaart aan te hangen. Dat is denk ik niet de oplossing. Wat hmm. zou dan wel een oplossing zijn wat u betreft mevrouw Wint? Nou ja, ik denk dat het echt aan moeten pakken en dat echte probleem is dat uh, ja de communicatie tussen dokters en patiënten en dat is een breed probleem in de zorg hoor dat we daar echt verschrikkelijk hard uh, aan gaan werken dat we daar ons best aan gaan doen uh, voor gaan doen want als die communicatie goed is ja dan zullen er nog steeds gekke pincetjes blijven bestaan uh, maar dat is dan ook niet zo'n uh, zo probleem het moet niet de oplossing zijn uh, die patiënten kiezen omdat ze eigenlijk geen andere oplossing meer zien Terwijl het echte probleem is uh, de communicatie met de dokter. Maar het gaat eigenlijk, het ging de graven... het gaat de orde eigenlijk om een bezuinigingsvoorstel. Hè? Kan het niet anders, kan het niet goedkoper? Nou ja, kijk, dokters zijn heel erg duur. Dus ze zouden ook in eigen kring kunnen kijken hoe ze dat uh, op kunnen oh, oh. lossen. Dan kaats uh, u de bal terug en dan zegt u... nou, we ja. bezuinigen, doe het zelf dan maar. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook een oplossing. Maar nog steeds, uh, ik wil heel graag dat het echte probleem wordt opgelost. Hoe kunnen dokters en patiënten zo met elkaar praten, dat patiënten zich ook beter gehoord worden... dat die overtuiging van de dokter uh, wel goed tot zijn recht komt... En ja, ik zou heel graag met de orde in gesprek gaan hoe we dat probleem aan kunnen pakken. Want dat is denk ik voor iedereen het beste. Maar goed, nog eventjes terug naar de opmerking van Marcel. Minister Schippers heeft de medische wereld gevraagd om mee te denken over bezuinigingen. Nou doen de specialisten dat, komen met dit plan. Dat zou concreet wat geld op kunnen leveren. Flink ook omdat, zegt de graaf er steeds vaker dit soort secondopinjes worden gevraagd en het veel geld kost. Hij geeft daarbij ook aan, de basiszorg is al Verzekerd vanuit het basispakket. Dus als je dan nog een keer uh, een vraag hebt aan een arts, ja, dan moet je dat deels maar zelf betalen. Op zich, de redenering, uh, want u geeft dat ook aan, kunt u wel volgen. Zou u uiteindelijk mee kunnen gaan in um, een voorstel dat hierop lijkt om met elkaar te kunnen bezuinigen? Nou, dokters en patiënten uh, zijn, of, ja, die zijn met elkaar in gesprek. Hè, over die oproep van de minister. Ik heb vanmiddag weer in gesprek. Met de dokters om te kijken hoe we tot goede plannen kunnen komen. En er wordt hier ook over gesproken, of niet? Nou ja, we praten over alles, maar het moet wel een echt probleem oplossen. En nogmaals, het echte probleem is die communicatie. Hmm. Uh, en ja, verder zijn er heel veel dingen uh, in de zorg waarvan je kunt zeggen van god, dat kan veel beter, dat kan goedkoper. Maar heeft u dan ook een bedrag voor er... van heeft? Maar heeft u dan ook duidelijk voor u hoeveel geld betere communicatie op zou kunnen leveren? Want ik kan me voorstellen dat, dat niet helemaal helder is en dat het ook niet meteen geld oplevert. Nee, want we moeten inderdaad eerst het probleem oplossen. Maar er zijn allerlei dingen in de zorg waarvan je kunt zeggen... als we dat nou eens beter doen, dan kost dat minder geld. He, er zijn heel veel hersteloperaties nodig. Uh, complicaties die je bijvoorbeeld op betere patiëntveiligheid kunt voorkomen. Mm -hmm. Nou, dat zijn dingen die snijden aan, uh, aan twee kanten. He, dat helpt en de relatie dokter patiënt Dat helpt en de zorg vooruit... En het levert geld op, dus ik denk dat we oplossingen daar heel erg in moeten zoeken. Ja, maar toch, mevrouw Wint, ik probeer het nog één keer. Want uh, stel ja. dat je die drempel toch wat hoger maakt, het duurder maakt... zou je dan ook de vraag niet wat doen afnemen? Wordt de vraag nu niet gecreëerd omdat het zo makkelijk vergoed wordt? Nee, dat denk ik niet. Kijk, natuurlijk is het zo, als je mensen alles zelf laat betalen... dan maak je voor een grote groep mensen het onmogelijk om er gebruik van te maken. Nou, dat is niet de oplossing die, uh, die ik zou willen kiezen... Um, maar dat er een probleem zit, ja, dat ben ik met de orde eens... en ik ga er graag over met ze in gesprek. Goed, dan wachten we dat in ieder geval af. Mevrouw Wint, okay. directeur van de Patiëntenfederatie NPCF. Hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Door naar dat bijzondere verhaal uit het uh, Amerikaanse Cleveland. Want daar zijn drie vrouwen teruggevonden... die zo'n tien jaar geleden werden ontvoerd. Werden gevonden in een huis niet ver van de plek... waar ze voor het laatst waren gezien. Een van hen belt na nou ontzette zijn door een buurman de politie. Hallo, Amanda Berry. What's going on there? I've been kidnapped and I've been missing for ten years and I'm I'm here. I'm free now. Okay, stay there with those neighbors. Call me if they get there. Okay. And Amanda Berry. I've been on the news for the last ten years. O, zegt tot twee keer toe dat zij Amanda Barry is en dat ze na een ontvoering van tien jaar nu is bevrijd. De buurman had haar horen schreeuwen vanuit het huis waarin ze gevangen zat. Hij geloofde in eerste instantie niet dat zij Amanda Barry was. She said my name is Amanda Berry. Please get me out this house. So I helped her get out the house. I ain't thinking that you really that girl is missing. You you've been gone for so long. You know you think you lying. And she called the police and they came and they took a fingerprint sample of her, a blood sample and it came back it was her. Zo was het echt. Het bleek wel degelijk Amanda Barry te zijn. Het bleek na nou een bloedtest van de politie. De politie trof in het huis ook de vrouwen Gina de Gesus en Michelle Knight aan. Redacteur Ryan Hermelijn in Washington over de drie gevonden vrouwen. Het gaat om allemaal vrouwen die allemaal in hun tienertijd zijn ontvoerd... in, de, in dezelfde stad, Cleveland. Er was geen spoor van ze jarenlang. Er werd nog steeds gezocht. Er waren ze dus ook aan de cold cases... Uh, maar ze werden niet gewonden tot, tot vandaag. Ze zaten in een, in een huis tegenover uh, die buurman. die uh, in het uh, telefoongesprek met het alarmnummer ook het hele adres al noemde. Uh, daar is nu opgelucht gereageerd, maar er zijn heel veel vragen. Be Zeker is dat er nu drie verdachten zijn opgepakt, alle drie broers. Naar nou, verluidt is een van hen ook uh, de, uh, de vader van een van de kinderen. die uh, gevonden is bij een van de meisjes. De meisjes zijn nu naar het ziekenhuis gebracht. En uh, zijn uitgedroogd. Maar uh, natuurlijk ook heel veel traumatische ervaringen. Maar ze, ze maken het na, volgens de politie naar omstandigheden goed. Ja, Ryan, nu is die zaak dus bij toeval opgelost. Hoe wordt er in de Verenigde Staten op gereageerd? Nou, in de wijk waar, uh, waar ze vast zaten is behalve veel politie ook uh, een, enorm veel mensen op de been. Die opgelucht reageren. buurtbewoners kunnen het bijna niet geloven dat deze meisjes zo dichtbij van waar ze eigenlijk uh, verdwenen waren. Dat ze daar al die jaren hebben gezeten. Dus opluchting overheerst, maar ook wel heel veel vragen. Uh, want hoe kan het zijn dat deze meisjes tien jaar lang vast zijn gehouden door... Eén of drie uh, verdachten, uh, alle, broer, alle broers volgens de laatste berichten. Nou, de politie zal daar mogelijk later vandaag uh, duidelijkheid over geven als ze een persconferentie geven. De drie vrouwen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze maken het naar omstandigheden goed, als zegt de politie. Een van de vrouwen had een baby bij zich. Er zouden nog meer kinderen in het huis zijn gevonden. Je kunt er meer over lezen op onze website nos.nl. .no via een satelliet hongersnood voorkomen. Dat kan. Er zweeft sinds kort zo'n satelliet in de ruimte. En hij is van België. We gaan eerst naar de zwarte en bruine rat. Want op steeds meer plaatsen rukken die op. Het komt onder meer omdat gemeenten minder geld hebben... voor het onderhoud aan het groen... maar ook geen budget hebben voor de bestrijding van ongedierte. Zo ook in het Brabantse Nune... waar veel inwoners steen- en been klagen. Want behalve een risico voor de volksgezondheid... zijn veel mensen ook bang van het beest... Goedemorgen, mevrouw. Even met, met mijn microfoon over het balkon heen. Ja. Wij zijn hier vanwege de rattenplaag in Nune. Oh ja, dat klopt, want ik heb hem ook al binnen gehad. Wat zegt u nou echt waar? Ja, eerlijk. Echt hier zo. U trekt er een heel vies gezicht bij. Was het een bruin ik of een vrouw. zwarte? Uh, donker, een heel donker, ja. ja. Ja, een heel donker. En wat hebt u toen gedaan? Ja, ik ging er ook weer mooi uit. Toen ik op zon, <lacht> ik heb er wel een er nog van. Ja, ik zie het ja. Is het zo'n probleem, zo'n plaag in u? Ne? Ja, echt. Het is ook allemaal in een rommel daar. Kan niet anders. Ja, en u bent niet de enige? Nee. Want je hoeft hier je microfoon maar in de lucht te houden... en de mensen beginnen erover. Dat is het opeten, de, de beplanting. Wat Wat zegt u nou, de beplanting, de beplanting opeten? Ja, ze eten de beplanting op. Dat, dat doen de ratten? Ja, zo te zien wel. He, hebt u er ook al een paar gezien? Want u werkt zo in het buitengebied, zie ik. Ja, je ziet hier ratten lopen. Ja? En ja. ziet u ze veel? Ja, af en toe zien ze lopen, maar s'nachts denk ik meer dan overdag. Ja, ja s'nachts loopt u hier natuurlijk nee. niet, hè? Dan liggen wij plat, hè? Ja, <laughs> ja dan is de rat er, zat. Dan is het er zat. Dat wel. Ja. Ja, meneer Klas is van de gemeente. Ja, het, het, is het nou aan het toenemen, eigenlijk? Of is het toch nog binnen de perken? Ja, wij, eh, kijken de, wij controleren zelf niet. Dus we zijn eh, toch afhankelijk van meldingen van mensen. En ja, op het moment dat daar een... een, een in een bepaald gebied meer meldingen van binnenkomen... ja, dan zullen wij uh, mensen exp, uh, experts inschakelen om te kijken... Of, of er inderdaad een noodzaak is om iets te doen. We lopen even naar de kant van de sloot, want... nou kun je natuurlijk tegen de gemeente zeggen... jullie geven geen geld uit aan de rattenbestrijding. En dat klopt, want de gemeente Nune zit een beetje op zwart zaad. Ze hebben heel veel gronden aangekocht waar bouwprojecten zouden komen die niet doorgingen. Maar moeten nu wel de rente betalen. Kortom, de gemeente staat onder curatelen. Moet dus erg goed kijken waar ze het geld aan uitgeeft. Dat is het probleem, hè? Ja, dat klopt. Ja. Maar dan kijk ik naar de sloot. Er ligt ook van alles in wat ratten interessant vinden. Ik zag net een zak chips drijven. Ik weet niet waarom iemand het heeft weggeven. Dat is het ook, hè? Ja, dus op het moment dat er voedsel is... dan, dan uh, kunnen er, uh, zeggen ratten van oké, okay, uh, er is voldoende voedsel... dan gaan ze zich eerder voorplanten. Ja, ja. of konijnen in de tuin houden. Kan ook. Ja. Dan moet je dus op letten dat je die zakken weghaalt. En ja. Die... ja, dat klopt. Zorgen dat er, als het niet aantrekkelijk is of als er onvoldoende voedsel is, dan gaat de rat ergens anders naartoe. Ja. Dit speelt in meer gemeenten, hoorden wij vanmorgen van de rattenbestrijdings, uh, het rattenbestrijdingsbedrijf. En het houdt ook wel een gevaar voor de volksgezondheid in. Uh, dat klopt, maar dat is een hele lastige. Want uh, er is geen meetlat waaraan je kunt bepalen wanneer uh, komt de volksgezondheid in, in, in het gevaar. Ja. En wanneer is het de gemeente en wanneer moet je als particulier iets doen? En dat betekent ook nog eens dat je steeds minder mag met gif, hè? Ja, dat hoorde ik inderdaad uh, gisteren. <laughs> dus, uh, en ja, dat is uh, heel vervelend. Want ik, ja, ik heb er zelf geen kennis van wat, uh, wat er dadelijk wel en niet nog mag. Maar als er minder mag, dan, dan ja, vaak de meest effectieve middelen... die mogen al lang niet meer. En ik weet het niet wat we dan gaan doen. Tja, meer ratten, omdat het onder andere crisis is... Benieuwd hoe het in Nune gaat aflopen met de bruine en de zwarte broeders... die door de sloten en door de greppeltjes gaan informatie bij de ANWB Wijnlandswaan. Op naar de pretparken. Ja, dit is wachten op de drukte naar ja. de Efteling, de Keukenhof... en uh, nou ja, dat soort uh, aangename plekken. Maar dan niet vanwege de drukte, want dat, uh, dat barst wel los zo. De files van de ochtendspits zijn nagenoeg weg. Op de A10 West richting Den Haag is wel een ongeluk gebeurd. Dat veroorzaakt file vanaf oost naar 2 kilometer. En in de Koentunnel is de rechterrijstrook dicht. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. 10 minuten voor half tien. John Kerry is in Moskou om met president Poetin te praten over Syrië. Rusland is de machtigste bondgenoot van de Syrische president Assad. Correspondent David-Jan Godfra. Euh, David-Jan, ja, zo'n gesprek is nodig. Lijkt me wat, wat op Kerry te bereiken in Moskou. Nou, dat is van tevoren natuurlijk moeilijk te, moeilijk te zeggen. Maar ik denk eerlijk gezegd dat de Russen zich niet zo veel anders zullen opstellen... dan dat ze tot nu toe hebben gedaan. En dat betekent dat uh, ze vinden dat er onderhandeld moet worden over een vrede in Syrië. En dat, en dat alle betrokken partijen daarbij uh, daaraan moeten meedoen. Dus de internationale gemeenschap, Assad... En de oppositie. Een andere oplossing, uh, zeggen de Russen, dat lijkt alleen maar tot chaos. Wat staan een uh, eenzijdige steun alleen, alleen aan de oppositie. Daar zien de, de, de Russen vooralsnog uh, niets in. En ik denk ook eerlijk gezegd niet dat Kerry uh, in staat is om Poetin daarvan te overtuigen. Na de Israëlische luchtaanvallen afgelopen weekend uh, is nu toch wel de mening dat het zich sterk aan het uitbreiden is het conflict hè, over het hele Midden-Oosten. Hoe reageren de Russen daarop? Nou, op die Israëlische aanvallen hebben ze eerlijk gezegd... Niet zo, heel erg veel, uh, niet zo heel erg veel gezegd. Maar ze zien hier natuurlijk ook wel... dat het, uh, dat die, dat het een kruidvat is, dat Syrië. En daarom uh, blijven ze maar benadrukken. Uh, geen steun, geen, zeker geen militaire steun... Aan, uh, aan de oppositie in Syrië. Ze zijn wel bereid om te praten met die, uh, die opstandelingen... en met, uh, met de politieke ook van de oppositie. Maar um, nogmaals, een militaire oplossing... daar zien ze helemaal niks in. En zoals je in de inleiding zei... Uh, dat is natuurlijk ook niet voor niks, want ze zijn een, uh, een grote belangrijke, zo niet de belangrijkste bondgenoot van president Assad. En ze hebben grote, uh, met name militaire belangen in Syrië. Ja, maar voor de Amerikaanse president Obama is het gebruik van uh, chemische wapens door het regime een, een gamechanger, een rode lijn die dan overschreden wordt. Dat zou dan mogelijk ingrijpen uh, of deelnemen aan uh, het conflict mogelijk maken. Is er enige verandering in dat opzicht in de Russische houding... ten aanzien van het conflict in Syrië? Nee hoor, want hier heb ik natuurlijk met, met beide handen... de uitlatingen van Carlo De Ponte uh, uh, aangegrepen. Die, uh, die, zei, die heeft gezegd dat die, die chemische wapens misschien wel eens een keer... door de opstandelingen gebruikt zouden kunnen zijn. Mm -hmm. Kortom, ze zeggen ja, we weten het eerlijk gezegd gewoon helemaal niet... wie die dingen, wie die wapens gebruikt heeft, die chemische, wa chemische wapens. En er zit een beetje onder... Dat uh, het Kremlin Washington verwijt uh, ja, om, om de boel te fabriceren, als het daarover gaat. Hè, om uh, doelbewust vaag te houden, maar toch een beetje in de richting te, te praten van. Het is waarschijnlijk het regime, het is waarschijnlijk Assad geweest die die wapens heeft gebruikt. En dat zeggen de Amerikanen alleen maar uh, om. om zeg maar ingrijpen te kunnen rechtvaardigen of rechtstreeks of via omwegen, maar ze geloven er eerlijk gezegd vooral nog niks van dat diegene die wapens door Assad zijn gebruikt. Goed, nou we wachten de uitkomsten van het gesprek tussen Kerry en Poetin af. Dankjewel, David Jan. Train nu, hey soul sister. Vijf minuten voor half tien. Nu was het naar het NOS Radio 1 Journaal. Dan willen we met u nog eventjes naar de Proba V. Een nieuwe Europese satelliet. Die satelliet gaat bijhouden wat er groeit en bloeit op aarde. Frank Preudom van Kinetic Space was betrokken bij de ontwikkeling van de satelliet... die vannacht is gelanceerd. Meneer Preudom, welkom in onze uitzending. Ja, goedemorgen. Wat kan deze satelliet wat andere satellieten niet kunnen? Wel, het uh, specifieke aan de Proba V-satelliet is dat die uh, eigenlijk elke dag een uh, globale opname of beeld van de aarde zal maken, van de vegetatie op de aarde. Dus de meeste satellieten die nemen hier en daar een foto, dus wij nemen elke dag eigenlijk een totale opname van de aarde. Hoe gaat dat in zijn werk? Wel, wij hebben eigenlijk een uh, camera aan boord uh, die eigenlijk heel breed kan kijken. Eigenlijk zijn het drie camera's uh, die tot één beeld uh, samengevoegd worden en die eigenlijk continu aanstaat en uh, opnames maken. Is het dan een driedimensionaal beeld wat ontstaat? Het is, nee, het is een uh, tweedimensionaal beeld dat, uh, dat we maken. Het is eigenlijk een, een gewone camera zo, zo, zoals een fototoestel een beetje, alleen uh, kijkt hij van een beetje verder. Hm. Maar meneer Perdom, kunt u dan voldoende informatie van zo'n foto dan halen? Heeft u niet meer gegevens nodig? Uh, Klimaatontwikkeling, neerslag? Het is uh, zo dat inderdaad in de realiteit uh, deze combinatie van die foto's gecombineerd gaat worden, ook met wat informatie die op aarde wordt gemeten en zo. Maar je kunt eigenlijk uit die foto's uh, een heleboel informatie eigenlijk afleiden. Uh, een van de toepassingen die bijvoorbeeld de FAO, dus uh, van de Verenigde Naties uh, Food Organization, uh, toepast, is eigenlijk het kijken waar er vegetatie ontstaat uh, in de woestijnen in Afrika. En uh, daar, uh, op die plaatsen waar eigenlijk uh, sommige vegetatie ontstaat, uh, komen er een ja, soort uh, sprinkhanen uh, um, voort ook. En uh, daaruit uh, kunnen zij gaan detecteren waar een sprinkhaanplaag uh, zou kunnen uh, zich gaan manifesteren. Ja, dus je zou... Um, het zou ook voorspellende waarden kunnen hebben dan, kan ik me voorstellen. <lacht> Ja, het, is, het grote voordeel is inderdaad dus doordat je elke dag een opname hebt die je kan vergelijken dus ten opzichte van vorige dagen maar ook ten opzichte van foto's die genomen zijn van dezelfde plaats, exact dezelfde plaats jaar, jaren daarvoor eigenlijk, want we hebben eigenlijk al opnames tot 15 jaar terug kan je eigenlijk gaan kijken wat de evolutie is ook op langere termijn en dat zijn dan de klimaatevoluties. Op korte termijn, dus door inderdaad dagelijks een beetje te kijken, ook vergelijken even met het jaar daarvoor, uh -huh. kan je zien of het klimaat uh, eigenlijk, uh, ja, of alles, de planten zich normaal aan het ontwikkelen zijn. Ja, en, en of bijvoorbeeld uh, ergens een misoog dreigt. Uh, dan zou je dus eventueel, als we nog een stap verder zetten, hongersnood kunnen voorkomen? Ja, dus de bedoeling is inderdaad een beetje te kunnen vo voorspellen uh, of inderdaad de oogstopbrengsten uh, nominaal gaan zijn. Indien dat niet zo is, kan je inderdaad uh, ervan uitgaan dat er een potentiële hongersnood uh, uh, dreigt. En dat is ook een van de redenen uiteraard dat uh, bijvoorbeeld de FAO van de Verenigde Naties een uh, groot gebruiker is van deze types uh, van beelden. Ja, het klinkt, klinkt simpel meneer Prudom. Uh, kon dit niet eerder of is de techniek nu pas beschikbaar? Wel, uh zo ik ik ik zei dat er al beelden zijn tot 15 ja. jaar terug dus het is zo dus dat is momenteel een, een Franse satelliet die dit type van beelden geeft ja. uh, dat is een relatief grote satelliet wat we eigenlijk hebben gedaan omdat die satelliet um, die gaat uit functie eind de, dit jaar hebben wij ervoor gezorgd dat er een een satelliet een nieuwe satelliet gemaakt is echt specifiek voor dit type van beelden ja. uh, dat uh, eigenlijk de continuïteit van dit type van beelden kan uh, ja, garanderen. Ja, precies. Het zit hem in die continuïteit dat u het constant vanuit de ruimte in de gaten blijft houden. Abs absoluut, ja? absoluut, ja. Goed. Nou, we zien ook foto's ervan. Het lijkt een beetje op een inbouw uh, afwasmachine. Het ja, heel, heel spectaculair. Hij ziet er niet uit, maar hij zal een belangrijke rol gaan vervullen. Meneer Prudom van uh, Kinetic Space. Hartelijk dank voor uw uitleg. Nee, geen dank. Goedemorgen. Veel plezier nog met de rest van het programma. Goeiedag. Ja, dank u wel. Zit erop. Ja, zo is dat, want het is half tien. Maar dat weet meneer Pardon <laughs> waarschijnlijk niet. Uh, we zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1-journaal. Prachtig eind zo. En u hoort hem al heel even grinniken op de achtergrond. Want hij mag weer, Sven Kokkelman. Goedemorgen. Wat heb jij zo? De telecomproviders gaan samenwerken om problemen op te lossen. Weet je wat, die storing in de centrale van Vodafone. Om dat soort problemen in de toekomst te voorkomen. Staan mm. ze nu de handen in één. En uh, we gaan door op dat verhaal van die. Uh, Fraude met die toeslagen, de Bulgaren, het verhaal uit Brandpunt... waar de staatssecretaris van Financiën in de problemen zit. Nou, die problemen die zijn eigenlijk niet op te lossen... want we hebben veel te veel voorzieningen, zegt hoogleraar Harry van Bon... en die is hoogleraar Openbare Financiën. Dat en nog veel meer, zometeen bij de CAIRO. Dit is Radio 1. Eerst nog even naar het NOS-journaal. Jan van der Putten. De patiëntenfederatie NPCF voelt niets voor een eigen bijdrage voor Second Opinions. Dat voorstel komt van de medisch specialisten. Die zeggen dat een Second Opinion vaak geen nieuwe inzichten oplevert... en dat patiënten daarom moeten meebetalen. Volgens de patiëntenfederatie is het echte probleem... de communicatie tussen de patiënt en de eigen arts. en moet daar iets aan worden gedaan. In Wetteren in het oosten van Vlaanderen zijn vanochtend opnieuw inwoners geëvacueerd. Die waren net weer thuis. In een oud rioolsysteem zijn afgelopen nacht opnieuw giftige dampen gemeten. In Wetteren ontplofte hier gisteren een goederentrein met brandbare en explosieve chemicaliën. Gedetineerde asielzoekers in Rotterdam zijn in hongerstaking gegaan. Volgens het ministerie van Justitie zijn het 60 asielzoekers die sinds gisteren weigeren te eten en te drinken. Het zijn vooral vreemdelingen die aan de grens zijn geweigerd en uitgeprocedeerde illegalen.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 je van de ochtendspitsen, Wijnland-Zwaan, want het gaat nog eens in de Koentunnel. Ja, op de A10 West richting Den Haag. Uh, maar de rijstroken zijn weer vrij na een aanrijding. Het loopt nog wel vast op de A8 vanuit Zaanstad. Daardoor tussen knooppunt Zaandam en knooppunt Koenplein 3 kilometer. En nog een korte file op de A9, Alkma richting Amstelveen. Voor knooppunt Raasdorp 2 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Telecom providers tekenen elkaar de helpende hand toe bij storingen. Controle op toeslagen is onmogelijk in Nederland. De Italiaanse minister wil strafbaarheid van illegaliteit weer afschaffen. En het ochtendhumeur van Mart Smeet. Het is bijna drie minuten over half tien. Dit is de KRO en hier is Goedemorgen, Nederland. Tessa Hoogvliet is vanochtend in Ouderkerk aan de Amstel. Onderzoekers van oppervlaktewater kunnen weer aan de bak. De blauwalg is er weer. Twitter met me mee. @s -kokkelman, en vragen en reacties kunt u ook kwijt via goedemorgennederland. .no. Bij een grote mobiele storing kunnen klanten voortaan gebruik maken van het netwerk van een van de concurrenten. Daarover hebben Vodafone, KPN en T-Mobile afspraken gemaakt. Erik Dekker van T-Mobile, goedemorgen. U gaat uw concurrenten dus uit de brand helpen... als die hun netwerk niet goed op orde hebben? Uh, dat klopt inderdaad, en uh, omgekeerd ook. Hoe vaak komt dat voor? Um, nou, we hopen nul keer. Uh, de Nederlandse netwerken uh, zijn van uitstekende kwaliteit, ook vergeleken met de, de rest van de Europese landen. Uh, maar je weet het nooit, we zagen het twee jaar geleden bij de brand van Vodafone. Uh, ja. uh, dus uh, zelfs met het bijna onmogelijke uh, proberen we in dit geval rekening te houden. Dus als mensen een KPN-abonnement hebben of een Vodafone-abonnement en dan gaat een centrale plat, zoals dat bij Vodafone het geval was uh, met die brand waaraan u net refereerde, dan springt T-Mobile bij. Ja, dat klopt. We hebben het onderin afgesproken om te zorgen dat de klanten er zo min mogelijk last van hebben... op het moment dat er iets, iets heel erg fout gaat bij een van de, de operators. En hoe werkt dat dan? Komt er dan een stofjas die ergens in een, in een stekkerbord een paar pluggen gaat omsteken? Of hoe zit het? Nee, nee. Het is, uh, helaas is het ingewikkelder dan dat. Uh, het is vrij complex uh, met, met zoveel gebruikers in Nederland uh, om het van elkaar over te nemen. Wat we nu hebben afgesproken uh, binnen, binnen de sector is dat we... Uh, dat er een draaiboek ligt hoe we het gaan aanpakken. Uh, en dat er dus verbindingen komen uh, naar elkaars netwerken toe. Totdat als het fout gaat en uh, de ene operator vraagt de andere bij te springen, dat het dan vrij uh, nou ja, eenvoudig is dan nu in ieder geval om, uh, om elkaars uh, spraakverkeer en sms-verkeer over te vinden. Ja, geldt het alleen bij grote storingen, of ook als het netwerk er een kwartiertje uit ligt? Nee, het geldt echt bij grote storingen. Zoals ik zei, het is vrij complex. Dus het moet echt zicht zijn op het feit dat het echt, echt lang gaat duren, uh, waarbij uh, te veel klanten de dupe worden. Uh, dan springen we bij. Op het moment dat duidelijk is dat, uh, dat de operator het zelf op kan lossen of dat er uitzicht is op herstel, dan, uh, uh, dan zal het niet nodig zijn. Maar hoe lang moet zo'n storing dan duren voordat jullie uh, elkaar gaan helpen? Um, ja, dat, dat is in iedere operator natuurlijk om dat zelf te bepalen. Uh, we hebben gezegd dat het een grootschalige storing moet zijn. Ja. En er moet duidelijk worden dat je dat niet uh, zelf snel kan oplossen. Ja, hebben we het dan over dagen? Ja, wat, we nu, wat we nu hebben afgesproken is, hè, op het moment dat duidelijk wordt, uh, er is een hele grote brand en het is duidelijk dat, je, dat een operator dat zelf niet laat ik zeggen, binnen enkele dagen uh, uh, op de rit kan krijgen. Dan kunnen we elkaar meteen helpen en dan, dan, dan kan het ook snel gebeurd zijn omdat we daar nu afspraken over hebben gemaakt en daar ook de verbindingen voor worden gelegd. Maar als duidelijk is dat een storing langer gaat duren, springt u dan meteen bij of moeten we dan nog steeds dagen wachten? duidelijk wordt dat het echt langer gaat duren en we krijgen de vraag om bij te springen, dan, dan kunnen we dat vrij snel. En dan zal het ook binnen enkele uren uh, zal alles operationeel zijn. Uh, en dat, dat, dat gaan we ook even testen het komend kwartaal om te kijken of, uh, of alle plannen op papier in de praktijk ook uh, goed werken. Juist. Uh, zijn alle tarieven bij jullie hetzelfde? Nee hè? Nee, uh, vanzelfsprekend niet. Uh, nee. Is daar geen uh, probleem dan? Uh, nee, nee, we hebben onderling afgesproken dat we de klanten daar niks van gaan merken. Dus de operators uh, zullen dat in onderling overleg uh, uh, zelf afhandelen en de klanten gaan er verder niks van merken. Die zullen alleen op een gegeven moment dus een, een vroeg krijgen om over te schakelen op een ander netwerk en dat handmatig ja. te doen, zodat ze kunnen blijven bellen en kunnen blijven sms'en. En dan gaan jullie onderling de rekening vereffenen. En dan gaan we dat netjes onderling regelen, dat hebben we zo afgesproken. Maar dan ja. moet je wel precies weten welke klant op welk moment met welke provider aan het bellen is. Dat klopt, vandaar dat ik ook zei, het is een vrij complexe aangelegenheid waar heel veel uh, werk in ieder geval vooraf moet gebeuren. Um, maar we hebben daar goede afspraken over gemaakt en de bedoeling is dat de klanten daar niks van merken. Stel nou dat uh, zowel bij KPN als bij Vodafone de hele handel eruit ligt. Kan Team Mobile dat dan in zijn eentje aan? Um, nou, we hebben afgesproken dat het over bellen en sms'en gaat. Dat vinden wij de belangrijkste dienst, in geval een grote storingen is of er een ramp gebeurt. Ah, dus 3G, um, internet, dat... dat soort dingen gaat allemaal niet? Nee, het gaat niet over data. Dat, is, um, um, dat kunnen de netwerken op dit moment uh, niet aan. Het is, dat wordt echt een heel ingewikkeld uh, verhaal. Buiten het feit dat er ook zoveel plekken zijn waar toegang tot internet is uh, met, uh, met allerlei wifi-punten of, of met een vaste verbinding. Het gaat echt over spraak en sms. En de netwerken kunnen dat aan uh, om elkaar over te nemen. Uh, op het moment dat er twee netwerken uit liggen, um, um, zal het wellicht iets instabieler worden. Maar um, uh, het is mogelijk. Dus uh, met één provider kan heel Nederland bellen dan? Nou, wat ik zei, uh, ongetwijfeld uh, gaan de verbindingen instabieler worden. En dat ligt ook aan de drukte op dat moment. Ja. Uh, uh, maar de netwerken zijn uh, van dermate kwaliteit dat wij uh, tot een heel eind gaan komen. Ja, wanneer gaat dit in uh, zijn werking treden? Uh, we gaan het tweede kwartaal gaan we, gaan we alles testen. Uh, wat we in het draaiboek uh, hebben afgesproken, of dat ook daadwerkelijk dus in de praktijk werkt. Ja, tweede kwartaal is uh, En de is bedoeling nieuw, is dat we dan uh, eind van het jaar alles operationeel hebben. Dat als er ergens iets misgaat, dat we dan ook heel snel uh, kunnen schakelen. Ja, kost dit geld? Uh, natuurlijk kost het geld, dus zijn gaan, uh, het gaat om grote bedragen, het gaat om investeringen om dit mogelijk te kunnen maken. Hoe groot zijn die bedragen? Nou ja, die, uh, daar doen we geen uitspraken over, maar die zijn, uh, niet? Die, die, die zijn fors. Uh, uh, nou, dat hebben we onderling zo afgesproken en we zijn ook in overleg met de overheid uh, uh, om te kijken uh, hoe we de kosten gaan verdelen. Omdat natuurlijk ook een, uh, uh, vanuit de overheid een, een, de, de vraag kwam, uh, maar we gaan het in goed onderling overleg gaan, we dat, gaan we dat regelen. Ja, waarom is dat geheim eigenlijk? Uh, nee, ik weet niet of het geheim is, alleen het is, een, uh, het is iets wat nu bij de overheid ligt... en waar ik op uh, dit moment even niet op vooruit kan lopen. Ja, dan is het dus geheim. Uh, nou ja, wellicht niet uh, als, we, uh, als, we, als we even belt met, uh, met in dit geval het ministerie van, van Economische Zaken. Maar het is niet, uh, we hebben afgesproken dat we daar op dit moment even geen uitspraken over doen. Maar wacht even, omdat, dat begrijp ik uh, niet. Want de, een, een provider maakt onderling afspraken, of providers maken onderling afspraken... en dan moet het ministerie van Economische Zaken toestemming geven om het bedrag te noemen. Dat is toch een beetje raar? Nee, ik Nee, wat ik, wat ik probeer te zeggen is dat de overheid in samenspraak met de providers uh, uh, deze dienst nu, uh, nu aan gaat bieden. Uh, wat betekent dat uh, er een kostenverdeling moet, moet worden gemaakt tussen alle operators en ook tussen de, en met, in samenspraak met de overheid. Ja. Uh, uh, en wat, dat betekent dat die kostenverdeling nog niet helemaal rond is. Ah, dus u, uh, dus u kunt nog niet zeggen hoeveel het u zelf gaat kosten omdat de overheid misschien ook nog bij springt? Uh, daar, daar hopen wij wel op inderdaad. Ja, ah, dus ja. dat is even afwachten. Ja, hopen of zijn er aanwijzingen voor? Uh, nou, daar zijn goede aanwijzingen voor, maar zolang dat niet, uh, niet, nog niet geregeld is, uh, moeten we dat nog even al wachten. Ja, voelt u aankomen wat de achtergrond van deze vraag is? Uh, ik, heb een, uh, ik heb een vermoeden ja. Ja, namelijk of bellen dan voor ons duurder wordt? Nee, nee, dat is niet het geval. En zoals ik zei, de klanten gaan hier verder niks van merken. Dus het is iets uh, wat de sector en de overheid uh, samen gaan leven omdat we belangrijk vinden dat uh, de continuïteit van, uh, van het verkeer wordt gewaarborgd. Ja, maar u verdient dan bellers toch? Wij verdienen aan bellers en verdienen... Dus we u verdienen moet dat geld toch ook ergens, ergens vandaan halen? Ja, nee, het is wat ik zei, het gaat, het gaat om, om voorste bedragen. Maar we vinden het met z'n allen belangrijk genoeg om dit te regelen. En we hebben afgesproken dat we dat verder niet gaan doorbreken naar de klant. Goed, met andere woorden, het is een flinke investering. Het tweede kwartaal, nu dus, komend kwartaal, gaat u testen of het allemaal werkt. En dan Klopt. einde van het jaar moet duidelijk zijn of het allemaal werkt. En dan is het zo dat als er ergens een centrale plat gaat... dat wij met z'n allen gewoon door kunnen bellen. Maar dan tijdelijk via een andere provider. En dat merken we niet in onze... Rekening. Zo is het precies. Erik Dekker van T-Mobile, ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Zondag werd de Curaçao-politicus Herman Wiels doodgeschoten. Hij werd beveiligd na bedreigingen, maar op die dag wilde hij geen beveiligers om zich heen. Mag een Nederlandse politicus ook zelf beslissen wanneer hij wel of niet beveiligd wordt? Veiligheidsdeskundige Kees Sitsma heeft het antwoord. Ook voor een politicus die bedreigd wordt of grote risico's loopt, slachtoffer te worden van een gewelddadig delict, dan zal we naar even een uitvoerige analyse. Gemaakt moeten worden op een hoog niveau. En daarin wordt besloten of daadwerkelijk deze politicus persoonsbeveiliging moet worden toegepast of niet. Als dat besloten wordt, dan heeft die betrokken persoon ook die persoonsbeveiliging te ondergaan. Want de Nederlandse overheid die betaalt ervoor en die kun je niet wegwerpen. Tenzij, dus dat is gebeurd, er nooit gebeurd, en misschien een mogelijkheid bestaat. Dat de betrokkenen zeggen, nou, dan leg ik mijn ambt neer en dan eh, wil ik gewoon als vrij burger eh, weer eh, de wereld in gaan. Die veiligheid die houdt niet op tussen 12 en 9, dat 24 uur per dag. Het is wat anders als iemand een persoonbeveiliging heeft die die zal betalen. Die mag beoordelen of hij dat weekend of gedurende bepaalde uren van de dag deze vorm van persoonbeveiliging eh, daarvoor wil betalen of niet. Al antwoord van uh, Kees Sietzma. U kent hem misschien nog als de leider van het politieonderzoek... naar de ontvoering van Alfred Heineken. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan naar goedemorgennederland.kro.nl... voor uw vraag van vandaag. Terug naar Ouderkerk aan de Amstel. Tessa Hoogvliet. Twee warme dagen op rij. Dat betekent dat onderzoekers van oppervlaktewater... hun onderzoeksinstrumenten weer uit de kast kunnen halen. Want met mooi weer komt ook de Blauwoog om de hoek kijken. Joost Stoffels, u bent watersysteemanalist van Waternet... Op een aantal plekken in Nederland is de blauwe alg alweer gemeten in zwemwater zoals hier waar wij naast staan. Is dat vroeg, begin mei? Dat is uh, zeker vroeg. De meeste plassen uh, komt blauwe al pas naar voren, uh, echt uh, wat verder in de zomer. Maar iedere plas is, is uniek en uh, er zijn altijd wel plassen waar die ook in het voorjaar uh, goed tot bloei kan komen. Ja, dan nou staan wij hier bij de Oude Kerkenplas, ingesloten door snelwegen. Een uh, uitgravingsplas om het maar zo te zeggen. Is dit nou een plek waar jullie stelselmatig die blauwalg meten? Ja, zeker de afgelopen jaren komt er ieder jaar in de zomer komt hier blauwalg voor. Dus wij meten hier in ieder geval iedere twee weken en als we hem vinden, wekelijks blauwalg. En is het nou zo dat die blauwalg de laatste jaren meer voorkomt? Het lijkt wel een beetje die trend te hebben. Dat zou uh, voornamelijk vanuit klimatologisch uh, langere, droger uh, voorjaren, uh, lange warme periodes uh, te maken kunnen hebben. Want aan de andere kant is er ook een trend dat er steeds minder voedingsstoffen in het water komen. Uh, fosfaatwaardes uh, die dalen wel in de wateren in Nederland en dat is een voedingsstof voor blauwalgen. Maar dat heeft nog niet geleid tot echt een terugdringen van blauwalgen. Nee, want die blauwalg is eigenlijk geen alg, maar een bacterie hè? Klopt, het is een kleine bacterie, maar die wel uh, het licht kan gebruiken uh, voor energie, zoals planten dat ook doen. Dus daardoor lijkt die een beetje op uh, andere algen. Maar het is uh, ja, eigenlijk een bacterie die uh, tot overlast kan verzorgen. Ja, Nou associëren wij die blauwe algen natuurlijk altijd met het feit dat je niet kan zwemmen, dat een uh, zwemgebied wordt afgesloten. Heeft die blauwe algen ook een positieve functie op het water? Op het water weet ik niet zozeer. Ze zijn wel bekend dat ze als een van de oudste organismen... na het ontstaan van de aarde zuurstof in de atmosfeer hebben gebracht. Waardoor er eigenlijk leven mogelijk is. Maar tegenwoordig heb je enkel nog wat cosmetische medicinale gebruiken. Ja, en dan heb ik een pannetje meegenomen. Want jullie gaan vanmiddag de tweede meting hier doen. Maar ik ga toch even wat water scheppen. Om te kijken of jij al iets kan zien. Het is heel koud. Nog niet echt lekker zwemwater. Heb ik ook een glas meegenomen. Moet jij maar even kijken of jij al wat kan zien. Nou, het ziet er op zich helder uit. Maar het heeft wel een beetje een groene gewaas over zich heen. En uh, dat zijn waarschijnlijk uh, andere soorten algen. Echte algen, groene ogen, Dus niet de blauwe algen. Uh, die gedijen wat beter bij koud weer. Uh, terwijl blauwe algen, die uh, als ze vermengd zijn door de waterkolom... ook niet zou kunnen zien hoor. Dat zou er net zo uit kunnen zien. Maar uh, blauwalgen doen het toch beter bij stilstaand uh, warmer water. Dus jij zegt het is een beetje groenig, dat zie ik ook wel. Een beetje troebel. Ja. Maar je kan niet uitsluiten dat hier geen blauwalg in zit, omdat je het niet altijd kan zien. Klopt, je hebt soorten die je uh, eigenlijk niet zo goed ziet. Maar als het gevaarlijk wordt, dan worden ze, zijn ze geconcentreerder... en dan vormen ze drijfvlagen. En dan zie je echt die groene soep uh, en die oliefilmachtige lagen... die echt uh, berucht zijn en ook toxisch, gevaarlijk kunnen zijn. En kunnen jullie nou niet gewoon voorkomen... dat die blauwe algen überhaupt komt in dit soort plassen? Dat is erg lastig. Uh, blauwe algen hoort op zich ook wel bij het natuurlijk systeem van een plas. Maar als het overlast gaat veroorzaken... Uh, ja, zou je eigenlijk willen dat hij niet tot bloei komt. Dat kan door meststoffen uh, uit het water te halen. Door bijvoorbeeld fosfaat te binden, zodat het naar de uh, bodem zakt. Of echt uh, chemische bewerkingen met waterstofperoxide. Maar het liefst zou je gewoon uh, de voedingsstoffen uit het water willen halen. Ga je dat hier vanmiddag doen? Nee, dat uh, is een, uh, zeker voor zo'n grote diepe plas een uh, bijna onmogelijke opgave... die echt uh, lange termijn werk vergt. Bijdrage was dat van Tessa Hoogvliet. Straks, illegaliteit is strafbaar in Italië, maar waar wij er hier aan willen, wil de minister er daar weer vanaf. Maar eerst. 2, 1, go! Deze dag, 1994. Ik wil naar niet, want in je niet veel meer. Body, die Flevo aan het Veluwe-meer, daar beleef je meer. Ja, deze dag in 1994 opende Walibi Flevo haar deuren. Het moest het grote nieuwe attractiepark van Nederland worden. Bestaat nog altijd, maar niet zonder slag of stoot. Pretparkkenner en bezoeker van het eerste uur Adrie van Es, blijkt terug op de blik terug op de roerige geschiedenis van dat park. De geschiedenis van dat stukje grond gaat terug naar 1971, want toen opende een educatief park, de Flevohof, met als thema ...landbouw, de agrarische sector, de veehouderij. Toen eind 1991 de Flevolhof failliet ging... ...toen werden er natuurlijk gezocht naar een koper... ...en pretpark-eigenaar Eddie Meijers... Die had wel interesse. Hij had al zelf een, een groot pretpark ten oosten van Brussel. En dat heette Walibi. En hij wilde uitbreiden. Walibi? Walibi Flevo aan het Veluwe meer open vanaf 7 mei. In vijf maanden ja. moet het hele park uit de grond gestampt ja, worden. klopt, klopt. Is dat niet een beetje krap? Uh, nou, we hebben natuurlijk een, een stuk van de infrastructuur lacht er al. Aan de andere kant uh, klopt het. We zullen tot de laatste uur voor de opening echt bezig zijn om het park klaar te krijgen. Oh, hè? Ja joh, dat is toch een leuke nieuwe voetbal, hè? Nee joh, dat is de wereldprimeur van het nieuwe... Het was een vrij groot park, 150 hectare maar liefst. En ze hebben er attracties in gezet en dan moet je denken aan zweefmolens, draaimolens. Maar het was best wel bijzonder voor die tijd. Ook een looping achtbaan, El Condor heette die. En daar hangen de karretjes onderaan de rails. Een hangende achtbaan. Tequila Ride? Dat is toch een drankje? Nee hoor, dat is alweer zo'n topattractie van het nieuwe Walibi Flevo. Walibi Flevo deed het uh, best goed in het begin. Mensen zaten echt te wachten op acht banen, op nog meer uh, spektakel. Maar toch kon Eddie Mayers het niet volhouden. Uiteindelijk heeft hij door de grote concurrentie het park uh, verkocht... aan een Amerikaanse maatschappij, Six Flags. En die maakte daar in 2000 Six Flags Holland van. Is hoog niet hoog genoeg voor jou? Wil je de wolken van dichtbij zien? Dan is Six Flags Holland iets voor jou. Het vernieuwde park met attracties waar heel Europa je jaloers op is. Zoals de high-tech coaster Superman The Ride. Of de vernieuwde Batman Spectacular. Wat zeg je daarvan? Six Flags Holland werd echt op Amerikaanse lees geschoeid. Er kwamen stripfiguren in het park. Denk maar aan Bugs Bunny en, en Superman kwamen. En er werden uh, voor miljoenen gulders vast in die tijd nog aardbanen neergezet. Six Flags Holland richtte zich heel erg op tieners. In eerste instantie zoekt dat goed aan. Maar de groep tieners is ook heel beperkt. Je kunt je veel beter op families en op tieners richten. En dat speelde uiteindelijk Six Flags Holland ook wel parten. En toen is Six Flex Holland weer verkocht. En ook die hebben de naam weer veranderd. Die hebben er Walibi World van gemaakt. Nou deze zomer je koel cool in Walibi World. Het park bleef maar van eigenaar veranderen, want het park is toen weer verkocht. Maar ook dat bedrijf heeft de naam veranderd. En ditmaal in Walibi Holland. Nou, de ANWB die kon het allemaal niet meer bijhouden. Het is natuurlijk vooral belangrijk dat het park nu rust krijgt. Niet nog een naamsverandering, niet nog een imagoverandering. Een goede opbouw van het imago. En dan denk ik dat dit park absoluut kansen heeft. Zetparkkenner, Adrie van Esch, over de opening van Walibi Flevo deze dag in 1994. Meer rollercoasters nu, whalen. Het is bijna zes minuten voor tien. U luistert naar de KRO op Radio 1. Ook in Italië leidt de discussie over de behandeling van illegale buitenlanders weer op. Aanleiding daarvoor zijn de plannen van de nieuwe minister van Integratie, Cecile Keyenge, als ik het goed uitspreek, om de detentiecentra waar illegale worden vastgezet af te schaffen. Hedwig Zedek in Rome. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Strafbaar uh, is illegaliteit dus in Italië of niet? Ja, sinds 2009. Dat heeft Berlusconi gevoerd. Uh, mm, hij, was toen, uh, hij zat toen in de regering samen met de Lega Nord. En het was eigenlijk een, een wet van de Lega Nord. En nu wil inderdaad Cecile Kienge, die is van de Partito Democratico, dus de Sociaaldemocraten, die willen dat weer afschaffen. Ja. En dat is ook iets waar zij de verkiezingscampagne mee gevoerd hebben. Cecile Kienge, zo spreek je er dus uit. Um, hoeveel mensen zitten er opgesloten in die uh, instellingen eigenlijk? Um, je moet bedenken dat de strafbaarheid van illegaliteit hier in Italië bestraft wordt met een boete... Er zijn inderdaad uh, gesloten instellingen en daar zitten 1900 mensen vast. Dat zijn de mensen die met uh, de bootjes zeg maar, naar Italië komen. Sicilië. Je, uh, je kent dat. Want eigenlijk de meeste illegale hier komen natuurlijk gewoon met een visum naar Italië met het vliegtuig. En die worden illegaal omdat hun visum uh, verlopen is. Dit, uh, deze detentiehuizen gaat echt over de, de illegale die via de bootjes binnenkomen. Die worden daar opgesloten omdat ze geïdentificeerd zouden moeten worden en uitgezet zouden moeten worden. Ze mogen daar dan 18 maanden blijven zitten, met goedkeuring van de Europese Unie, als er inderdaad uitzicht is op uitzetting. Nou, daar ja. nemen ze het hier in Italië niet zo nauw mee, want meestal krijgen ze in 18 maanden gewoon een uh, briefje mee dat ze het land moeten verlaten. En waarom wil deze nieuwe minister er nu vanaf? Omdat het eigenlijk totaal geen zin heeft. Uh, wat zij zegt is dat dit is echt een, uh, een, een wet geweest, een regel geweest om een manier een soort van onderbuikgevoel in de samenleving te kanaliseren, het idee te geven dat er iets aan wordt gedaan. Dit kost handenvol geld, die detentiehuizen, de administratieve rompslomp die erbij komt, de justitie die vast komt te zitten, want laten we wel wezen, het is dan wel geen verplichte uh, straf voor opsluiting, maar een boete, maar ze moeten wel verplicht vervolgd worden, dus al die rechters en advocaten die moeten daarmee aan de slag als een illegaal oppakken. Uh, het is dus enorm veel papierwerk, administratieve rompslomp, het kost veel geld. En het zet absoluut geen zoden aan de dijk. Want uh, wat er in het verleden gebeurde, uh, als je kijkt hoeveel illegalen er eigenlijk uh, werkelijk in Italië zijn, dat zijn dus niet die mensen die vastzitten. Dan zijn er iets van, ja, die schattingen lopen uit 1.400 tot 700.000. Ja, die, die, die, die, die werken gewoon, die, die, die leven gewoon hier in Italië. En die, uh, die worden echt niet opgepakt en krijgen echt geen boete. En al zouden ze het krijgen, kunnen ze het waarschijnlijk ook niet betalen. Dus het heeft geen zin is het. Ja, met andere woorden, de minister wilde vanaf omdat het een onderhoudbare situatie is en de maatregel totaal niet werkt. Kort gezegd. Mm -hmm. uh, nou uh, hebben we die discussie in Nederland natuurlijk ook, omdat het kabinet hier ook illegaliteit strafbaar wil stellen. En dan wordt altijd door tegenstanders gezegd dat mag helemaal niet van Brussel mag. Het nou wel of niet van Brussel in Italië? Er is in, ik weet in andere landen, uh, Duitsland en Frankrijk... daar zijn ook wetten die illegaliteit op de een of andere manier strafbaar stellen. Hier in Italië, deze wet die gemaakt is, zoals veel wetten in Italië... is eigenlijk zo slecht gemaakt dat er heel veel geprocedeerd wordt. En de hogere rechtbanken hebben de meeste onderdelen van deze wet... ook alweer afgeschaft. Zeg maar. Bijvoorbeeld uh, dat illegaliteit een verzwaardende omstandigheid kan zijn... bij een strafzaak, dat mag al niet meer... Eigenlijk wordt er ook regelmatig geprocedeerd over... Ja, het feit dat je illegaal bent op zich is geen bedreiging voor de samenleving. Dus op basis waar, waarvan moet je dan uh, zoiets strafbaar stellen? Ja. Er zijn eigenlijk zoveel verschillende uh, juridenties over deze zaak... dat er ook weinig, uh, weinig aandacht meer aan besteed wordt. Heel kort nog even, die man met die haarimplantaten, Berlusconi... dus die gesteunt deze regering, toch? Dus als het zijn wet is, gaat hij dan de regering het lastig maken nog? Ja of nee? Ik weet niet of hij hier nu een halszaak van gaat maken. Heel veel andere zaken zijn voor hem belangrijk als zijn processen... of de of justitie, zijn media... Dankjewel, is belangrijk. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Internet. Logs. Twitter, Twitter. Kranten. Radio en televisie. Felix Murders is uw gids langs de media in binnen- en buitenland. Sociale media blijft eigenlijk het grootste pressiemiddel van activisten... maar ook nu van gewone burgers... om de overheid constant onder druk te zetten... You the it, it. En hoe heeft u dat verteld? Oh, dat weet ik niet de... Dit klinkt misschien als A.K. Badabra, maar. Het is uh, ter lering en de vermaak. Ja, we lopen nog maar eens een rondje. We zijn we aan de andere kant, hè? Zo snel gaat dat? Het. Nee, het heeft enige reflectie nodig. Ja, het moet even bezinken en dan zeg je dat kan helemaal niet, dus dan ga je weer opnieuw beginnen. Degids.fm Straks tussen 11 en 12. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Uw erkende schilder laat uw huis weer stralen. Kijk op laat uw huis weer